Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, ZDZ. Zandvoort. en zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Inspiratieradio.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 van tevoren daar ook we al een, een gesrak, gesprek he? over gehad. Ja, ja, ja. Ja, maar Want, ja, het programma was... Alles was erop gebaseerd. PowerPoint, presentatie, de hele micmac. En dan kan je niet zomaar opeens drie, drie nummers schrappen. Dat gaat gewoon nee, nee. Maar voor de rest is erg leuk. Ik vond ja. ook het ook naast niet heel leuk. Dat er, eh, wel ja, jammer was, dat het maar een half uurtje mocht duren. Hè. Ja. Want het, ik, ik had dan wel anderhalf uur... Eh, met iedereen willen kletsen. Want is het is ontzettend leuk dat je daar allerlei mensen tegenkomt... die je dan eh, ja. de tijd niet gezien hebt. Ja, het is een bepaald circuit. En uh, ja, het, het circuleert... Heel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 uh, met die raakt me. En uh, ja, uh, als coach gaat het coachen gaat, natuurlijk over: uh, ten eerste, je leren raken. Ja. En uh, ten tweede.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 Uh, jij zegt een paar dingen. Van dat ze een hbo-opleiding moeten hebben. Ik, ik, ik ben... Ja, ik, ik dan bedoel ik echt... Vier jaar een coachopleiding. Uh, kan jij zelf ook onderbouwen, Richard? Waarom jij dat vindt dat het zo is? Nou, omdat ik zie de resultaten die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 The stuff.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 ik ben een mens. Ik ben een mens van vlees en bloed. Ben een mens. Ik ben een mens van vlees en bloed. Ben een mens. Ik ben een mens. Ik ben een mens van vlees en bloed. Maar beter een oorlog dan gebapend vrede Beter op zoek gaan dan altijd Gewacht Beter gevallen dan door.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 de meridianen werkt energetisch. Het is de ontlading ervan toch? En met de EMDR weer meer middels verbindingen, herinneringen en daar ja. iets nieuws van de plaats zetten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 dan kan ik ja uh, voelen dat ik dat ik daar niet zenuwachtig over hoef te zijn. Kunnen volgen. Ik kan je volgen. ja, Jullie kunnen me volgen. Maar... Ja. En dan heb je direct ook het emotionele vlak van welke emoties zit er nou bij? Mensen hebben eigenlijk maar vier basis emoties. Dat is bang, boos, blij en bedroefd. Alle anderen zijn afgeleide daarvan. Angst?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 zinnen die Arianna net heeft verteld, dat, dat, dat jullie dat gehoord hebben. Nou, beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gasten Arianna van Gale en zij is life coach en ze begeleidt als coach al meer dan twintig jaar managers en medewerkers, teams en organisaties, om vanuit passie hogere resultaten te bereiken. Ze schreef over dit onderwerp vijf boeken.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 je van het leven waarschijnlijk. Van het leven, ja. Nou, prachtig. He? Zoals het zich aandient. Dan gaan we naar de laatste muziek. Uh, Sean Galloway met I Choose Love. Ja, een ja, is een mooie, mooie einde. Ik heb... Uh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 in luisteraars. Zijn we er alweer aan het einde. Ons is het een ontzettend leuke, leuke uitzending. Ariane, ontzettend bedankt. Dankjewel. Herman, uh, bedankt voor de techniek. Graag gedaan